De tweede eenachter van Efraim Kishan heeft tot buiten spel. Daar ook, meneer Gideon-Gaber. Eh? Oh, oh ja, oh ja, ja. Uh, gaat u alle zitten? Zitten gaan, meneer gideon Haber. Ik zeg ga zitten. Ah. Ik open hierbij de behandeling van de aanklacht... ...ingediend door de voetbalscheidsrecht van de heer Iliahu Wijnkruid. Is hij hier aanwezig? Dus hij Bent u voetbalscheidsrechter, meneer? Ja, he, Neemt u plaats? Meneer Wijnkruis heeft een eis tot schadevergoeding ingediend tegen de heer Tarkemoni Pidiongaben. Present, he, lachbaarder. Ja, ja, gaat u zitten. Gaat de u geken, zitten. zitten gaan. Oh ja, oh ja, natuurlijk. Meneer Tarkemoni Pidiongaben. Present, he, lachbaarder. Ja, ja, ja, ja. Wordt beschuldigd van onordeld gedrag en laster. in zoverre dat hij opzettelijk meneer Ideaou Wijngruis heeft beledigd. terwijl de zo optrad als scheidsrechter. in de eindstrijd om het nationale kampioenschap. tussen het Hapoel Team Tel Aviv. en het Petar Tikva Maccabi 11 Het proces tegen meneer Takemoni Gideon. Ha, ja, ga zitten. Even zitten gaan. Oh ja, oh ja. Zoals ik zei, het proces tegen Takedoni Pidion Gaben... ...zal worden gevoerd op persoonlijke aanklacht ...van meneer Ilayo Weinkruis... ...vallend onder artikel C-103 van de lastenwet uit 1951. <coughs> meneer Pidion Gaben, erkent u zich? Op. Sta op. Huh? Oh ja. Ja, ik lachbare. Kijk, het staat zo, hè. Herkent u schuld? Ja, ja. of nee? Ik lachbare, kijk, ik moet u zeggen. Meneer je ja. omgaan ben. Ja of nee? Of? Waarom? Of? Wat of? Het is geen ja het is geen nee, het is op. Het. Dat, dat wil zeggen, ik lachbare. Kijk, ik herken schuld, maar ik ben onschuldig. Ja, hé, lachbare. Ik, ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de daden die ik pleeg op een voetbalveld. Ik ben een voetbalmaniac, hé, lachbare. Zonder voetbal kan ik gewoon niet leven. Voor mij is, is voetbal zoiets iets als, uh, als nicotine op de bioscoop, begrijp je nou? Ben die voetballer? Wie ik? Zie ik er zo moe uit? Natuurlijk niet. Om de uur lang achter een bal aanrennen. Ik kijk wel uit, een lachbare. Nee, ik kijk alleen maar op de tribune. Maar dat op zijn minst één keer per week, hé, lachbare. Maar als ik een tijd lang geen wedstrijd heb gezien, hè, dan krijg ik zo'n droge gevoel in mijn mond. En mijn handen beginnen te beven, en hier, lachbare, op, op mijn buik, hè, krijg ik allemaal rode vlekken. Kijk u maar, kijk hier. Ja, ja, ja, dat is wel genoeg, dat is wel genoeg daar. Uit uw woorden maak ik op, meneer, voor die omgave, dat u toegeeft bij genoemde wedstrijd aanwezig te zijn geweest. Wat heet aanwezigheid, lachbare? Precies op de voorste rij van de eretribune heb ik de dramatische strijd gevolgd. Na het beginsignaal lanceerde de voor heel aanval op aanval. Maar voelen we het doen, voelen we de volgende alle controle. En dus vroeg ik. Vooruit jongens! Jullie verspillen het kampioenschap! Jullie vergroeien alles in godsnaam! Neemt u te grazen, verdomme! En toen, meneer, in de 19e minuut. Een dribbel van Biala door het midden. Hij schiet vanaf de rand van het strafschotgebied. Eeuw, geen gefluit in de rechtzaal. Zilta, zit nee, er gaan. Scheidsrechter Wijnkruid, Wilt u de zaak voor Hoi, Hoi! Hey! In de dit he, hey, op de baan! Stilter! Stilte daar? Hé, nowa, Reeds vele jaren ben ik scheidsrechter. En ik heb naar mijn weten deze taak altijd vervuld met eerlijkheid en toewijding. Ik geloof niet dat iemand ooit reden heeft gehad om over mij te klagen. Nou, dat zou ik echt niet willen zeggen. Ik spreek tegen de edelachtbare. Oh, neem me niet kwalijk. Desondanks, edelachtbare, de enige beloning van mijn beroepsontkreukbaarheid is geweest. de verwoesting van mijn gezondheid. Edelachtbare, vijf jaar van toegewijd fluiten hebben een wrak van me gemaakt. Dat is waar. Tilte, Deelte daar. Al sinds de middeleeuwen worden voetbalscheidsrechters beschouwd als vogelvrij... ...die iedere kranszinnig op de tribune naar goed mag beledigen en aanvallen... ...als die het niet eens is met de beslissing van de scheidsrechter. Maar bij de wedstrijd Hapuil Tel Aviv Maccabi Petar Tikva... ...heb ik tegen mezelf gezegd, nou is het genoeg, nou is het genoeg. Ik ben tenslotte ook een mens. Einde lachbaar. Ik heb alles opgeschreven hier. Hier, ik heb mijn notitieboekje. Even kijken. In de 21ste minuut van de wedstrijd even lachbare ging deze heer over de balustrade hangen en maakte een toeter van het sportblaadje dat hij in zijn hand had. Ja, maar, maar dat was alleen maar een lachbare, omdat ik er nog op. Niet onderbreken, houdt u En door die toeter schreefde deze heer. Even kijken. Je moet je ogen eens laten nakijken, blinde vink. Meneer Pidion heb Gaber, hebt u dat werkelijk gehoord? Uh, Jawel, Eelagbare. Eh, Jawel. Ja, maar, maar kan ik het nou helpen dat ik moet schreeuwen als Baraband? Dat is de rechtdek van Maccabi. Heb je Lazurkewits in het strafschopgebied zo te weten op een vuile manier vloer? En die scheidsrechten vergeet te fluiten? Je hebt zelfs geschreeuwd. Even kijken. Hey Sven heeft Maccabi je omgekocht, krijg je een dineetje van ze. Nou ja, honger maakt iedere scheidsrechter een beetje zuster. Dat is waar. Iedere belediging is kwetsend, tegelachtbare. Maar hoeveel te meer dan 27.000 kijkers het horen. Mag ik zomaar voor een ontaarde, onkoopbare zwendelaar worden uitgemaakt? Alleen om, om, om dat wat te zeggen, Barabans inderdaad Bialazurkewits heeft geduwd. Nee, nee, nee, nee, één nee. ogenblik, één ogenblik. Meneer de rechter, om het te kunnen begrijpen, moet je die dingen voor je zien, hè? Laten we zeggen, edelachtbare, ik ben nou op gebied Ik heb juist de bal gekregen. Ik stop de bal en heb hem meteen onder controle. Ik snel helemaal alleen in mijn eentje naar voren. Ik ren, ik ren, de toeschouwer ik hem uit zichzelf. Ik ren met de bal, speel A, om ik me tegen te houden. Ik plaats de bal over omheen met acrobatische virtuositeit. Ik ren door, speel B, verder te ik maak een geslaagde schijnbeweging. kom met het schijf onder ons heen. Ik ben bijna bij het strafgroep gebied. Het strafgroep gebied, het een gebied. Bij de zee komt het af. Een kleine dribbel omheen. Ik wil uithalen voor de duizend trots. Op dat moment komt verder en haalt me onderaan. Smerig onderaan. En de fluit van die schijfrechter zwijgt. Hij en zwijgt, hij zwijgt. Maar u zwijgt niet. U begon meteen te schrijven en we kijken, idioot, idioot. Niet zo idioot, ritme, Idioot, idioot, idioot. Ga zitten. Idioot, idioot. Zo heeft hij toen ook geschreeuwd deze lachbare. En natuurlijk nam de hele tribune het over. Idioot. Dus, ja, zo is het goed, zo is het goed. Het geschreeuw bleek minutenlang aanhouden. Toen de rust eindelijk was hersteld, stond deze heer op en riep: Even kijken. Zie je wel, iedereen vindt dat je me schonkerd bent. Tilde! Tilde's ja, ja, dit is een zeer droevig en verontrustend verschijnsel van onze tijd. Als gevolg van internationale en plaatselijke kampioenschappen die overdreven publiciteit in de pers ontvangen en als onderwerp van gesprek dienen, verliezen de mensen hun gevoel voor verhoudingen helemaal uit het oog. Burgers met een hoog IQ en grote ontwikkeling vergeten hun aspiraties, en treden in urenlange discussies over voetbal en zo als een stelletje opgeschoten jongens. In plaats van zich gewenste bekwaamheden te verwerven, ten einde zich voor te bereiden op taken in de dienst van de natie, leert de Israëlische jeugd dat de opstelling van het beroemde Hongaerse zelf al uh, de, de, de, de, de, de... Ja, weet ik veel. Muzanski, Lamzor, Burzik, Loran, Zachariah Toch, Kovac, Jutta Kuti, Poeskast Nee, nee, we de heer toen Poeskast met geur speelde Wat Sibor recht binnen en Kovak wij links buiten Ja, ja, ja, ja dat is zo. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, Dus de voorhoede bestond uit Toveni, Sibor, Puskas, Hildegutti, Kovacsbeek. Met als reserves Boedai, ja. Leotas en Gellert. Ja. De doelman, dat was. Uh, ja, ja. Dat was. Hoe? Ja, ja. Oh, ja, ja. <coughs> wees ik dat weet. Is... Ja, wat nou weer? Uh, even wachten, In de 89e minuut na het beruchte hensgeval van rechtshalf sluitvee. Oh, het was geen Hens. Dat was het wel. En dat heeft de beklaagde me toen naar het hoofd geslingerd, edelachtbare. <laughs> en die in de boekje kijken. Stuk ellende. Door arbiters als jij krijgen we nooit vrede in het Midden-Oosten. maar. Stel. Laten we aannemen dat rechthalsplit Pea inderdaad de bal niet met zijn handen heeft aangeraakt. Maar geef dat twijfelachtige feit, Edelachtbare, de lachbarede. beklaagde dan het recht mij een stuk ellende te noemen. Nee, nee, nee, het, het, het spijt me erg. Ik, ik neem het allemaal terug, hoor, Edelachtbare. En, en toch bleef u maar tegen de spelers schillen. Even kijken. Laat de bal, de bal, jongens, schop de scheidsrechter Lens. Heb ik, heb ik dat gezegd? Dat heb u gezegd. Oh, nee, nee. Ja, dat heb ik gezegd. Ja, maar, maar... Maar, maar louter en alleen uit liefde voor de de nee, lachbare. Meneer de scheidsrechter, ik schaam me diep. Omdat ik behalve dat, ja, u kon dat niet horen, maar ik draaide me om en ik zei tegen mijn buurman, naast me valt dood. Wie? De buurman? Nee, u natuurlijk. Ja, maar waarom doe ik zoiets? Verdiende voetbalscheidsrechter die zijn plicht vervult. ik onder, ik, ik mag wel zeggen, Onmenselijke voorwaarden, een dergelijke behandeling. Ik, ik ben ja. gewoon niet normaal edelachtbaar. Wilt u de bevoegdheden van het Hof niet aantasten? Niet aantasten, daar. Ja, eh, uh, ik ben nog niet klaar, edelachtbare. In de 22e minuut van de tweede helft ...vloot ik omdat ik Miala Zuurke niet duidelijk buitenspel zag staan. Het was geen buitenspel. Het was wel buitenspel. Het was geen buitenspel. Het was wel buitenspel. Het was geen buitenspel. Het was wel buitenspel. Het was geen buitenspel. Zeg eens, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? En de lachbare. Nauwelijks had ik gefloten toen ik een serie harde klappen tegen mijn hoofd voelde. Ik draaide me om. Ik zag de beklaagde stenen aan me gooien. Nou, eh, lachbare alleen maar kies Als ik naar voetballen ga, denk ik altijd wat ammunitie bij me, hè? Men kan niet beter. Oh. Eh, heb ik u pijn gedaan? Kijk, ik, ik, ik heb nog wat steentjes in mijn zakje. Hier. hier, hier, pak ze maar, pak ze maar. Gooi naar me, me. Go gooi terug! Hou terug! Oh, nee, oh nee, zo gemakkelijk, kom u niet van me af. lachbare, op het hoogtepunt van het bombardement... richtte de beklaagde de volgende wereld tot me... Even kijken, je eigen zoon moest jou je strot afsnijden, dwergaap. Dus mijn zoon is heel lachbaar. Moest mij mijn strot afsnijden? Alleen omdat Bjarne zoeken is buiten de spullen, Nou nee, niet alleen daarom. Tilte. Tilte daar. Ben ik een dwergaap? Goed, ik neem dat dwerg terug. Stilte. Tilte daar. Ga zitten. Alles is me nu volkomen duidelijk. Het Hof zal vonnis wijzen. Uh, uh, opstaan daar. Uh, oh ja, oh ja. Uit van het Districtgerechtshof, op grond van artikel 203 van de Lasterwet 1951, spreek ik de beklaagde Tachemoni Pidion Gaben op alle punten vrij. Wat tilt Okay, ik kwam tot dit besluit, omdat ik vind dat zonder enige twijfel is bewezen dat slechts een half vatbare scheidsrechter niet zou hebben opgemerkt dat Bialazurkiewicz onder geen enkele voorwaarde buitenspel gestaan kan hebben. Oh, nee. Nee. Maar... Uwe ezelachtbare weten dat. Ik was erbij. Ik ga in hoger beroep. Ik geloof u niet. U gelooft me nee. niet. Oh, was u dat? <lacht> De personen in Buitenstaal waren Constant van Kerkhoven als de rechter, Dick Scheffer als meneer Taghemoni Bidion-Gaben, Han Keunig als de voetbalscheidsrechter en Jos van Turenhout als de deurwaarder.